Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Albert Heijn wil het personeel van distributiecentra 10% meer loon geven vinden ze niet genoeg. Ze willen 14 dus staken ze nog even door. Deze vrouw doet haar boodschappen nu nog wel bij de Appie... maar vindt het goed dat er gestaakt wordt. Tegenwoordig verkopen ze de grootmoeder per ons... als ze nog wat opbrengt. mij betreft mogen ze Albert Heijn helemaal plat staken. Die mulder, die, die CEO van Albert Heijn... die krijgt 6,5 miljoen afgelopen jaar. Per jaar. En als het personeel. Is die nog te bedonderd dat hij ze een verhoging geeft van 10 Nou moeten we dat normaal vinden? Bij een deel van de winkels zijn sommige schappen daardoor... Leeg, vooral in het noordoosten van het land en in Zeeland. Boeren die veel stikstof uitstoten, mogen worden uitgekocht. Het kabinet was het al van plan om zo de natuur bij die piekuitstoters te beschermen. De Europese Commissie moest er nog wel groen licht voor geven en heeft dat nu gedaan. Veel Amerikaanse scriptschrijvers staken vanaf vandaag. En dat is slecht nieuws voor kijkers van onder andere Deze Talkshow. Enough! De Tonight Show met Jimmy Fallon. Die en andere bekende talkshows zijn vanavond waarschijnlijk niet te zien door de staking. De scriptschrijvers willen betere salarissen en arbeidsomstandigheden. Ook willen ze dat er regels komen voor kunstmatige intelligentie. Want ze zijn bang dat hun ideeën vaker gejat gaan worden. Chanel, Dior en Valentino-jurken over de loper vannacht in New York voor het Met Gala. Het gala om geld in te zamelen voor een groot museum in de stad stond dit jaar in het teken van de overleden ontwerper Karl Lagerfeld. En alle mooie jurken ten spijt, maar één man trok alle aandacht. Acteur Jared Leto kwam in een groot harig kostuum als de kat van Carl, Chepetto. En de acteur speelt in een film over het leven van de ontwerper. Ik kan hem gewoon met big smile on his face, uh, seeing Choupette, his favorite little cat. You know, I I'm playing Carl in a movie. I said, you know, one day I I I've got to be you on film. De modeontwerper overleed drie jaar geleden. Wanneer die film uitkomt, dat weten we nog niet. Het weer, aardig wat zon. Bij 10 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Vannacht koelt het snel af. Morgen weer een paar graden warmer dan vandaag. En ook lekker zonnig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Noord-Holland op de volgende wegen. De N9 Alkmaar richting Den Helder tussen Bergen en Schorrel. Daar staat 3 kilometer file en de vertraging is 10 minuten. En ook 10 minuten vertraging op de N207 Alfa aan de Rijn richting Hillegom. Tussen afwit Abbenes en Hillegom. 2 kilometer file zoals gezegd en een vertraging van 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort Zandvoort is zin in ZFM. Met nu ZFM luncht.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 For real, we will wait. Every night there, I miss you I'm coming home, baby, now. Can't hold me back, no. Right. I'm pressing on, baby, now. But stay.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 Kopen in de winkel Dat kan je niet kopen In de shoppa Dit is die echte, echte, echte Let maar opa Vraag het in het Amstel Of weer opa Dat kan je niet kopen In de shoppa De shoppa ziet er winkel nergens niet af was met René aan de Chardonnay, hartje Amsterdam ja, heel. Een paar biertjes op, we waren al een tijdje lam nou, Ik vraag me net af, hoe zal ik naar huis toe gaan? Daar komt zijn zoon in die allernieuwste Mary aan En weet je wat die zei? Dat kan je niet kopen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 You in the winkel. In de winkel. Als het lijkt al zo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 sexual healing. Get up, get up, get up, get up. Let's make love tonight. Wake up, wake up, wake up, wake up. Cause you do it right. right. Baby, I got six I want sexual healing. Sexual healing it's good for me. Makes me so fine. It's such a rush. Helps to relieve. Heemel viel, want jij bent iets te mooi voor op aarde Meisje deed het pijn toen jij uit Heemel viel, en zou het kunnen dat jij naar beneden kwam van mij Je hebt hele grote plaatjes en om het korsen vaker Maar toch weet je iets te raken in mij Dacht eerder op de avond toen hij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 Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vakbonden hebben een nieuw loonbod van supermarktketen Albert Heijn afgewezen. En dat betekent dat de stakingen voorlopig niet stoppen en de winkels steeds leger zullen raken. De Europese Commissie heeft de plannen van het kabinet goedgekeurd... om de grote uitstoters van stikstof in de veehouderij aan te pakken. Daardoor kunnen piekbelasters uitgekocht worden om zo de uitstoot te verlagen. In Amerika staken de scriptschrijvers. En dat betekent dat late night shows waarschijnlijk vanavond al in de problemen zullen komen. Het weer vanmiddag geregeld zon, vooral in het zuidwesten. Het is 10 tot 15 graden. Het ritme van Zandvoort op 106.9. ZFM Je suis fou, crec comme pur mitter plates. Et pourtant je vais vers toi. Salut comment tu t'appelles? C'est ça mon nom, c'est Leila. Tu es parfait pour moi. Moi, moi, moi. Un de trois et que hier il ce soir fou m'rêve. Au revoir mon est... je meegaan, dan zijn we samen eenzaam Oh Ricardo, oh Leila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 Letter, kun je naar de vloer, dan moet dansen. Je bitch die geeft de acte présence. Je ziet me op de crème, het leven, de gros pomp bij de La Douree voor Crozance. Heel de outfit Ars of Laurent. Hoedan, of Hoe dan ook, het is altijd makant. Dan ben ik hier geweest, heb ik daar gestaan. Leg een stapel pak in mijn hand. Ik, ik ben in een heel gek hotel, en er is een pool on the roof. Heb je bitch gespeeld met wat balls? Dan bedoel ik geen je de boels. Save brand new teeth, brand new tits, maar nog steeds hetzelfde humeur. Zowel gastenlijst, maar ze Wordt geloosd.. precies dezelfde Ja, oh. yeah, bom voyage, Hoe bon voyage, ze geurt, de spionage Ze heeft nieuwe tatoeage En kom bied ze met een glaasje BOM VOYAGE, bom Hoe voyage, ze geurt, de spionage Ze heeft nieuwe tatoeage Ze komt bied ze met een glaasje Yo, elo shari, kom zag het kom Was het kom, bus het kom, druk het kom, doe het kom Twerk, elo shari, kom Breng het kom, geef het kom, whisk mijn werk. kom Work work work Oh, elo shari, kom zag ik kom, was het kom Bug het kom, druk het kom, doe het kom, twerk Twerk, Shari, kom breng kom geef het, kom bij mij, Rihanna, kom work, work, work. Vrijdagavond, champagne, nieuwe bitch, nieuwe tanden. NSC, doe mijn dansje in mijn hotel, tabellandje. Morgenochtend, play check-out, sugerantje. Vrijdagavond, doe me dansjes, doe me dansjes, doe, doe me dans. In de club en ik ben super wavy, doe me dansjes, doe, doe me dansjes Elke vrijdagavond super episch, doe me dansjes, doe, doe me dansjes En altijd een groep met single ladies, doe me dansjes, doe, doe me dansjes Lafoe en en Lil nieuw Cranny, nieuwe bitch, uh, nieuwe tanden Ja, bon voyage, bon voyage, hoe ze gut is, pionage, ze heeft nieuwe taten. En kom, bied ze met een glaasje. Kom, voyage. Kom, voyage. Hoe ze gegut de spionage. Ze heeft nieuwe tatoeages. Ze komt, bied ze met een glaasje. Yo, hé, los, hé, kom, het kom. Dat het komt, bitte kom, bitte het kom, doe het, kom, twerk. Hé, los, hé, kom, bitte kom, bitte kom, bitte kom, doe oh, het, kom, twerk. Hé, los, hé, kom, bitte kom, bitte kom, bitte kom, bitte kom, doe het, kom, twerk. Hé, los, hé, kom, bitte kom, bitte kom, bitte kom, bitte kom, doe het, kom, twerk.